Uh, dat is een keuze. En of het wijs is, uh, ja, dat uh, hangt er vanaf of u ermee instemt uh, met z'n allen. Want dan is het achteraf dus wijs geweest. Bent u het er niet mee eens, dan uh, hadden we het inderdaad misschien wat anders kunnen doen. Maar om het uh, te, te, te regelen in de begroting van 2010, dat is inderdaad uh, iets wat uh, niet mogelijk was. Uh, we hebben er al eerder over gediscussieerd in het openbaar... en we hebben dus duidelijk gezegd... ja, wij hebben gewoon als college werkkapitaal nodig om aan de gang te gaan. En eh, als u dus zegt van ja, daar stem ik niet mee in... dan is het heel lastig, want dan zullen er een aantal projecten... een aantal ontwikkelingen gewoon niet mogelijk zijn. En dat heeft eh, heel duidelijk te maken met... en, en daar kunt u zich heus wel voorstellen, denk ik... dat er gesprekken, nu al gesprekken gaande zijn omdat de zaak toch door moet gaan met de provincie. De heer Demmers had het over een PPS-constructie. Nou, dat zijn zaken waarover gedacht wordt, maar wij gaan ook verder. Wij maken deel uit van de metropool Amsterdam. En er zijn dus ook besprekingen gaande met Amsterdam... om te kijken op wijze Wij in het project en met de versterking van een projectorganisatie... Uh, ...van Amsterdam uh, kunnen leren... ...en af kunnen nemen. Uh, de... Korte interruptie. Kijk, het gaat mij meer om... om... ...u zegt nu de Metropool Amsterdam... ...daar gaan we het geld voor gebruiken. Dat was bij de begroting al lang bekend... ...dat we daaraan deelnamen. Hey, snap je wat ik bedoel gewoon te zeggen... ...dat wij gewoon de dingen moeten begroten... Waar, ...op het moment dat we dat moeten begroten... ...en niet uit onvoorzien zomaar halen. Nou, daar gaat, dat, dat, u, dat, dat u werkkapitaal nodig hebt... ...is mij allemaal duidelijk... Maar u zegt, ja, maar het bestemmingsplan was nog niet aangepast. In 2010 september hebben we het bestemmingsplan... ...Middenboulevard aangenomen. De begroting stellen wij in november vast. Dus het was natuurlijk heel normaal geweest dat je vooruit kijkt... ...want besturen en regeren is vooruitzien... ...dat je daar geld voor reserveert. En, en daar gaat het mij om. Als u de toezegging kunt doen van dat u bij de begroting 2011 en 12 en 13 en 2014 structureel geld reserveert voor dit soort ontwikkelingen... en dat regelt binnen het gewone begrotingsbudget... dan kan ik alsnog hiermee instemmen... want ik wil naar een vaste vorm toe. En ik wil weten... wat is het budget wat ik beschikbaar heb? En dat is niet onvoorzien. Onvoorzien is voor andere dingen. Het uh, uh, dank u voorzitter. Om even terug te komen op de opmerking dat wij al lang weten dat wij onderdeel uitmaken van de metropool Amsterdam. Ja, dat is volkomen correct. Maar we praten nu over een heel andere zaak. Wij hebben het nu niet over de gewone ontwikkelingen van de metropool Amsterdam op toeristisch-economisch gebied. He, wij zijn de badplaats van uh, de, de Metropool Amsterdam. Althans, dat claimen we met een grote brutaliteit. Maar waar we hier over praten, dat is de ontwikkeling van de middenboulevard en omgeving. En dat we graag gebruik willen maken als dat mogelijk is van de kennis. En de capaciteit die de gemeente Amsterdam heeft om ons te versterken daarin. En dat is dus niet in de eerste plaats op uh, economisch toeristisch gebied. Waar we inderdaad al een paar jaar bezig zijn om daar uh, over te praten. En het feit alleen al dat er uh, dus overleg, overleggen plaatsvinden met Amsterdam, met onze medewerkers. Ja, dat is uh, daar, daar wordt toch dat werkkapitaal wordt aangesproken op een of andere manier. Dit moet gewoon betaald worden. Um, de heer uh, Demmers, uh, ja, die, die, die, die heeft eigenlijk geen, uh, geen vragen gesteld. Die heeft opmerkingen gemaakt en die... Uh... Ja, die eigenlijk wel uh, houtsnijden vind ik. En uh, zeker de opmerking en zijn uh, constatering dat de benadering van Fakton creatief is. En uh, ja, dat is ook wat uh, wij hebben geconstateerd. En dat biedt dus vele mogelijkheden voor de uitwerking van uh, de ontwikkeling van dat gebied waar er is. En uh, als de heer Demmers praat over een uh, PPS-constructie... ja, ik denk dat dat nog een iets te vroeg stadium is om daar uh, hele duidelijke uitspraken te doen. Ik gaf dus heel aan bij de beantwoording van de heer Bluis... ...dat we praten met uh, uh, meerdere partijen... ...en dan heb ik het dus inderdaad wel uh, niet over uh, uh, private partijen... ...maar dan hebben we het dus echt inderdaad over de provincie... ...en eventueel Amsterdam. Uh, en uh, ja, wij zullen als, als wij in zee gaan met uh, deze of gene... ...dan zullen dat zeker hele degelijke partijen zijn... Uh, waarbij wij, uh, en dan kom ik uh, in de buurt in de richting van de heer bouwberg Wilson, uh, waarbij wij dus uit de weg zullen gaan om uh, uh, ja, uh, risicodragende ontwikkelingen uh, zelf uit te voeren. Dat kunnen we gewoon niet. We zijn daarvoor een te kleine gemeente. En uh, nou ja, ik denk niet dat ik uh, uit, uit de school klap dat uh, dit project dermate uh, zwaar is uh, dat de... de uh, ja, ik zeg, de, de, de positieve resultaten niet toelaten dat wij inderdaad uh, risico's gaan nemen grote risico's gaan nemen uh, wij zullen natuurlijk wel in de openbare ruimte uh, moeten ontwikkelen en dat is dus datgene wat ook even genoemd werd door de heer Bouwberg-Wilson het actief ontwikkelen uh, wat wij als uh, gemeente Zandvoort actief moeten doen, dat is uh, de buitenruimte. Dat is de middenboulevard die ik eigenlijk zou willen noemen de promenade. Dat is iets wat wij als gemeente, als buitenruimte moeten ontwikkelen. Wat wij ook actief moeten doen, dat is, en dan uh, kom ik in de richting van het aflopen van uh, erfpachtovereenkomsten... Uh, uh, ja, als zoiets afloopt, uh, dan. Uh, en daar, daar hebben we dus in de notitie erfpacht ook uh, zaken genoemd, uh, niet exact, maar wel uh, wat te amoveren, gebouwen zijn of opstallen, dat zal dan uh, toevloeien naar de gemeente. Als dat het geval is en, en we zitten in die situatie, dan zullen wij actief moeten ontwikkelen, en dan zullen wij daar actief in moeten zijn. Uh, dat zal ook het geval zijn wanneer wij uh, bijvoorbeeld op het uh, Pallasplein uh, een restaurant moeten kopen, dat zullen we actief moeten doen. Dus dat zijn de de punten waar wij ons uh, actief zullen opstellen. Ten aanzien van de garage op, uh, van Venema Plein Zeezijde, daar, daar is nogal wat uh, verwarring over. Uh, het is inderdaad zo dat uh, wat ik net al noemde: dat te amoveren gebouwen. Die, daar wordt De erfpacht die laten wij uh, aflopen en dan uh, vloeien die opstallen aan de gemeente toe. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er geen compensatie plaats zal vinden. Dit is nu veel te vroeg om exact in te vullen hoe we daarmee om zullen gaan. Maar we zullen daar absoluut correct mee omgaan. En uh, uh, daar uh, hebben we gelukkig ook nog wat tijd voor om dat te doen. Aanstaande november dan uh, zal uh, volgens uh, de planning Zullen de eerste gesprekken al plaatsvinden met de betrokkenen? Hoe wij, eh, nou ja, om ze in ieder geval te informeren wat er gaat gebeuren, wanneer er wat gaat gebeuren. En we zullen in overleg met eh, de, de partijen, zullen we kijken hoe we dat eh, kunnen eh, compenseren en hoe we het ook verder kunnen ontwikkelen. De heer Bouwberg-Wilson gaat erg eh, op details in en ik kan me dat best voorstellen, want dat zijn gewoon de dagelijkse problemen die je tegenkomt. Als eh, 300 mensen die maken gebruik van die garage en eh, dat zijn niet allemaal auto's die daar staan. Daar zijn ook boksen ingericht met allerlei eh, spullen. Ja, die zal je dan wanneer het gerenoveerd moet, wanneer wij daar gaan ontwikkelen, dan moet dat allemaal een andere plaats krijgen. Dat zijn allemaal praktische zaken waar je tegenaan zult lopen en dat gaan we met de mensen uitvoerig bespreken. En uh, dan, uh, ja, het is uh, zijdelings eventjes genoemd. Uh, dat is het uh, garantieplan waar uh, twijfels over zijn ontstaan. Uh, nou, ik kan u zeggen dat uh, het garantieplan één op één is overgenomen. Dus uh, het is geen zins, uh, er hoeft geen angst te zijn, laat ik het zo zeggen... dat uh, de mensen er ten opzichte van het oude garantieplan... Wat ...door vele uh, goud omrand genoemd werd, dat die uh, daar in een wat een nadelige positie zullen komen. En uh, ik kan dan ook uh, zeggen hier, uh, de uitspraak van de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft niet de bedoeling het garantieplan aan te passen... ...om in een latere fase de betrokkenen die dan aan de beurt zijn... ...op een minder gunstige wijze te benaderen dan zij met anderen daarvoor heeft gedaan. Ik denk dat dat toch wel heel, heel duidelijk is. Uh, voorzitter, ik denk dat ik uh, eigenlijk alle punten... Ja, nog eventjes, er werd gesproken door de heer Bouwberg-Wilson over onteigening. Uh, ja, ik denk niet dat dat aan de orde is, want wij praten over gewoon beëindiging van de erfpacht. En dan is gewoon het contract afgelopen. Dat wil dus niet zeggen dat degene, de oude erfpachter, op dat moment de oude erfpachter, rechteloos is. Maar wij hoeven dan niet tot de onteigening over te gaan, want het is dan... Aan het bezit is aan de gemeente dan op dat moment. Uh, voorzitter, ik denk dat ik de meeste punten nu beantwoord heb. Althans de vragen die daarover uh, ontstaan zijn. Dank u. Dank u wel meneer Tatus. Mij is niet helemaal duidelijk. Want uh, meneer Barbara wilson vroeg u nog om in te gaan op de relevante wijzigingen in relatie tot de groene zaken. Het ging volstrekt langs mij heen. Maar is dat door u inmiddels gedaan? Of wilt u verduidelijken? Dat is Voorzitter, dat is, dat is heel lastig om dat eventjes te pakken. Ik heb hier wel een, een, een groene zaak en dat is bijvoorbeeld de, de, de, de, de watertoren, verwerving van de watertoren. Ja, het heeft absoluut niet het ligt niet in de bedoeling om de watertoren inderdaad te verwerven. Als dat is wat de heer Bouwberg Wilson bedoelt. Maar, uh, ja, andere, andere groene zaken is, denk ik, wat lastig om dat zo 1, 2, 3 uh, te beantwoorden. Dank u wel. Dan gaan wij naar de. Kan ik uh, de toezegging krijgen dat uh, kosten voor dit soort ontwikkelingen structureel in de begroting worden geraamd voor de komende jaren? En ik wil graag. Nou, daar waar dat mogelijk is, kan dat? Nou. Het gaat erom dat wij, wij gaan met dit traject aan de gang. Dan moeten we ze gewoon in de begroting meenemen. En ik wil toch graag dan, dan mijn schorsing. Ik wil dan graag zien hoe deelgebied 6 verwerkt is. Want ik heb de vragen nog vanmiddag naar het college gestuurd. En wat ik voorlas, dat staat in hetgeen wat ik vaststel. En dat klopt volgens mij nog steeds niet met hetgeen wat Fakton zegt. En ik wil dat toch graag aangepast zien. U doet een verzoek tot schorsing, uh, meneer Bluis. En dat lijkt mij gelijk op uh, de vraag die u daaraan koppelt, ook in relatie tot de toezegging van het college verstandig. Uh, ik stel voor dat we tien minuten schorsen. Ja, dom, heel technisch. Ja, dit is een, een hele technische discussie. Die, uh, ja, hij is wel interessant natuurlijk maar laat ik zeggen voor de beeldvorming rond die middenboulevard nou niet zoveel te zaken ik, ik denk dat, uh, dat uh, de raadsleden genoeg weten in principe en de, dat de luisteraars en ik onder andere, want ik luister ja. er ook naar ja. en ik moet er nog iets over schrijven ook nog een celletje. Ja. <laughs> nou iets verstandigs uh, zelfs Joop ja. <laughs> maar goed uh, Ja, uh, herontwikkelen en uh, er, er staat nog eentje bij je? Nou ja, het, het zijn, nou, is een aantal activiteiten. Hè? Ik denk even terug aan die garages... Uh... Op het Van Venema plein. Ja, in die ja, boxen, er ja. staan auto's, zoals de wethouder zei. Maar die boksen worden ook gebruikt voor allerlei andere dingen. Ja, van alles dingen. nog wat. En er ja. zal dus in overleg met de mensen, als dat aangekocht wordt allemaal daar, zal in overleg met de mensen Maar als dat nou jouw eigendom is, dan is het toch je goed recht om daarin te zetten wat je zelf wilt. Ja, natuurlijk. dat is het. Denk dus ik. niet? Maar op het moment dat, uh, dat jij dat wil kopen van iemand, ja. die zegt, ja, dat is best, maar help me dan wel aan een oplossing ja, voor ja, de spullen ja, die ik ja, ja, hier ja, heb ja, staan. Ja, ja, ja. Nou, wordt dat het Natuurlijk. Ja, nou natuurlijk. Ja, moeilijk, maar daar kan de gemeente bij helpen. En dat is wat de wethouder bedoelde. En Bluis wil de schorsing omdat hij de verzekering wil hebben dat in de komende jaren, in de begroting, in de portemonnee van de gemeente, een vakje zit waar geld in zit voor die middenboelvaren. Ja, dat is toch logisch, want je gaat het ontwikkelen ja. en dan moet daar geld voor zijn. Ja, je hebt wat kosten nodig. Hè. Ja, ja dan ze Over... vragen nu... Uh, uh... Uh, een verleend krediet voor de realisatie van de grondexploitatie middelhoevenvaar te verlagen met uh, 248.500 euro. Maar ze willen wel 110.000 euro te lasten van de algemene service voor ondersteunende activiteiten ja. ten aanzien van de kustontwikkeling en stimuleringslandbouwplaats. Ja. <coughs> yeah. Waarom komt dat niet in de grondexploitatie hier naar voren? Ja, dat, dat weten we niet. Maar nee. Dat wordt achter gesloten deuren besproken. Nou ja, die grondexploitatie heeft natuurlijk te maken met het aankopen van panden en al dat soort ja, dingen. Ja, maar, ja, ook het, het, het, het aanwerven dus van panden, maar ja. ook het exporteren van de grond die ja, ja, het, weer, het verkopen, verhuren, ja, weet het, ik veel wat het, allemaal. Het is en erg dat, moeilijk. En het moet een beetje geheim blijven. Maar waar, één, één ding heb ik wel van de wethouder gehoord: het garantieplan. Is één een op één een overgenomen ja, Het dus, goudgerande plan ja, Dus van de vorige uh, Nee, ja. dat is alweer uh, vijf jaar geleden Dat dat vast is ja, zelf... ja, en da daar staan geïndexeerd Destijds ja. Ook kostenvergoedingen en dergelijke ja. Staan er allemaal in genoemd En die zijn jaar op jaar met een percentage verhoogd Toch wordt er in het voorstel In het raadsvoorstel wordt er uh, genoemd Onder nummer 4 Het garantieplan middenboulevard van 9 juni 2005 In te trekken Dat snap ik dan niet ja, dat weet ik niet, want ja. nog geen vijf minuten geleden heeft de wethouder gezegd, we hebben het zo overgenomen ik, ja, en het blijft geen. Eén op één overgenomen en dus de mensen hoeven geen angst te hebben voor een nadelige positie, nee. dat zei hij. Nee, nee, nee, daar komt het op neer. Nou ja, we mogen aannemen wat hij nu laatst heeft gezegd. Dat had zoiets. Ja. Goed, nou, uh, we, we gaan eventjes... Uh, maar we hebben uh, nog altijd Pascal. Je bent nog wakker, Pascal. Ik ben nog steeds wakker, jawel. jawel, jawel. Laten <laughs> <laughs> we een beetje muziek horen, want uh, een pauze van tien minuten vind ik wel heel Ja, okay, we hoor. gaan de muziek ja, horen. Goed, ga tot straks. Heropende vergadering, er is kort geschorst. Uh, meneer Bluis, u heeft een schorsing gevraagd en een toelichting gekregen inmiddels. Ja, ik heb een toelichting gekregen ja, en uh, dat is goed. Ik heb nog even kort overleg gehad. Uh, wij zouden willen voorstellen om het, uh, het bedrag uit de pot uh, stedelijke vernieuwing te halen. Daar hebben we een uh, budget voor. En dan doen we recht aan hetgeen waarvoor we budgetten hebben. En om het daaruit te dekken dan heeft het over agendavoorstel 7 de 110.000 euro. Uh, dat is uw voorstel, hè? voor de tweede termijn in het debat mee te nemen, dat u het verrijkt. En uh, wat u betreft zijn de wijzigingen, want dat was uw vraagpunt, dat wil ik dan zien. Correct, dan is die kou ook uit de lucht lijkt mij. Portefeuillehouder, er was ook een toezegging gevraagd van uw kant voor het college. Is daar al iets over bekend? Uh, meneer Bluis, en daarom schorste ik gelijk, stelde de vraag over de toezegging voor de komende jaren. Uh, akkoord. Tenminste, wij kunnen daarmee akkoord gaan. Uh, andere mogelijkheid is dat het in de begroting van 2012 opgenomen wordt. En uh, dat uh, eventuele gelden voor 2011 uh, in de BRAP 1 uh, of 2 uh, geregeld kan worden. Uh, wij, hebben, wij hebben in ieder geval al toegezegd ten aanzien van het... Uh, project Middenboulevard, dat uh, de kosten die niet direct uh, aan uh, de, de, de, de Greks toegerekend kunnen worden, dat die zichtbaar blijven. Dus, dat u dat, dus uh, wij zullen de optimale transparantie, dat is een rotwoord woord vind ik, maar het geeft toch wel aan uh, wat wij daarmee bedoelen, wij zullen dus uh, dat absoluut toepassen. En uh, uw, uw voorstel, dat blijft dus, omdat uit de stedenbouwkundige... Oké, okay. nou, daar gaan we mee akkoord. Um, dan beginnen we met de tweede termijn, denk ik. Ik, ik kijk even rond wie in tweede termijn het woord wenst. Eén, meneer Demmers. Meneer Paap. Niemand anders in tweede termijn. Oh, excuses, wie zit er achterin? Meneer Barwitz, excuses, want... Meneer Bluis, dat zijn de drie B's. En meneer bouwberg wilson Ja? Eens even kijken. Uh, wie heeft nog niet als eerste het woord gegeven? Meneer Buiwits, ik begin met u. Ja, dank u wel voorzitter. Goed, dames en heren van de gemeenteraad. Um, Word voor het debatplaats van de metropoolregio regio Amsterdam... ...volgens de visie van het college. Of wordt Zandvoort de metropoolbadplaats zoals de inwoners van Zandvoort dat willen? Dat is volgens mij de vraag die wij als gemeenteraad eerst moeten beantwoorden... ...voordat wij als gemeenteraad überhaupt beslissingen nemen. Want, zoals het CDA heeft gezegd... ...in deze vergadering maken we vandaag wel degelijk een keuze. En dat vinden wij eigenlijk wel als GroenLinks onverstandig. Want iedere keuze, en nu verwijs ik even naar het betoog van meneer Bouwberg-Wilson... Iedere strategische keuze, laat ik het zo zeggen, is onverstandig als je de consequenties niet in zijn geheel kan overzien. En wij als GroenLinks, wij kunnen de consequenties niet in zijn geheel, bij lange na niet in zijn geheel, nee zelfs helemaal niet, overzien. Feitelijk hebben we een situatie waar raadsleden het onderling oneens zijn, waar inwoners het met de wethouder oneens zijn en waar, naar nou, ik heb gehoord, inwoners het onderling oneens zijn over de te volgen weg naar een toekomst als metropool badplaats. Goed, gemeenteraad en college. Op dit moment worden er gesprekken gevoerd... Meneer met Baric. de gemeente. Er is een korte interruptie door mevrouw. Ja, ja. Voorzitter, wij interruptie. Maar wat de heer Babich Wilson misschien voorstelt is een utopische wereld. Er zijn altijd. Ja, wat zei je? Babich. <lacht> <Niet> Babich Wilson. Niet Babich Wilson. Gewoon Babich. <lacht> nou ja, de heer Babich. <lacht> Meneer Kramer. U begreep wel dat ik het tegen u had. Ja, Wat u voorstelt is een utopische wereld. Er zullen altijd mensen oneens zijn met iets? Maar hoe wilt u dan iedereen op één lijn krijgen? Dat komt u net eens met voorstellen. Want ik kan elke keer horen, ja, we zijn het daar niet mee eens. En dat is niet consequent doorgetrokken. Daar zien we de consequenties niet van in. Maar wees dan concreet. En dan kunnen we er iets mee. Meneer Barwitz. Ik uh, neem de kennisgeving even aan. Misschien dat ik uh, u op het eind nog uh, van mijn betoog kan overtuigen. Dat hoop ik dan. Uh, goed, gemeenteraad en college. Daar was ik gebleven. Op dit moment worden er gesprekken gevoerd met de gemeente Amsterdam. Zo zei de wethouder. Er worden op dit moment gesprekken gevoerd met de provincie. Zo zei de wethouder eveneens. Maar wie praat met de inwoners? Dat vraagt GroenLinks zich af. In de commissievergadering van 21 september... Ik zeg het nog maar eens. Stel de GroenLinks voor om eerst een rond de te houden. Of een ander soort gesprek, zolang het maar een gesprek is voor ons. Meneer Baarwits, uw ja? betoog prikkelt de anderen? Ja, dank u wel, ja, dank dank u wel voorzitter. De, de heer Baarwits vraagt zich af wie praat er met de inwoners. Volgens mij is dat nou net in dit hele traject opgenomen. Is het een onderdeel van de strategie dat je met de inwoners gaat praten? Het lijkt, het lijkt er een klein beetje op, meneer Baarwits... dat u voor de zoveelste keer weer geen besluit durft te nemen... en dat gewoon maar af laat hangen van... ...de moordes van dat moment. En ik vind dat een beetje vervelend. Heer Babic. Nou ja, goed, ik vind het niet nodig hoor om dat soort waardeoordelen eraan te, aan te hangen. We zijn hier gewoon zakelijk bezig. Geen, geen, geen, heeft helemaal emotioneel te worden ook. Doe ik ook niet. Nee, we zitten hier gewoon om beslissingen beslissing te nemen. En uh, ik ben blij dat u weer lacht, gelukkig. Dat is fijn om te zien. Um, goed, in de commissievergadering stelden wij dus voor... ...om eerst eens een uh, gesprek te houden. Met de betrokkenen en zo eens meer vertrouwen te kweken. Nee, zei de VVD en PvdA zegt ook nee, begrijp ik nu. Geen gesprekken met inwoners, we zijn nu met strategie bezig en dat bepalen wij. Dan t, eh, GroenLinks mocht het dan op eigen houtje organiseren, dat zei de VVD. Tja, zeg ik dan. Nee, dat heeft u ook niet gezegd, dat is in een commissievergadering. Maar waarom zegt u het dan, VVD? dat ik dat heb gezegd? Nee, VVD. Ja, zei. ik heb namens de VVD het woord uh, uh, Nee, Nee, niet alleen, meneer Jerry Kramer. Nou, Nee, ik wil u wel verwijzen naar de notulen van um, uh, 21 september, waarin mevrouw Verheij mij vertelde dat het misschien een idee was als GroenLinks zelf uh, zo'n ronde tafelgesprek zou organiseren. En Nou, dat, dat, dat, dat heeft, heeft mevrouw Verheij gezegd. Dat is die, mevrouw Verheij is van de VVD. En u hoeft niet, u hoeft niet boos bent, te worden. Of u mij. heeft het misverstand opgehelderd gaat u verder. Nee, mensen worden heel erg boos, uh, lijkt het wel. Het is allemaal niet nodig. Al die emoties. Het, is, het, speelt, het gaat continu zo. In die, als het middenboulevard wordt genoemd, uh, nou ben ik redelijk neutraal. Maar mensen schijnen dat daar moeite mee te hebben. Goed, ik hoop dat het opgehelderd is met de Kramer van de VVD. Maar wij vragen ons af. Als GroenLinks hoe het ooit wat moet worden als dit de insteek is van de huidige coalitie van VVD, CDA, PvdA en Sociaal Zandvoort. Waar gaat het om? Het gaat namelijk volgens GroenLinks om ambitie. En dat kan volgens ons alleen, en dat, is, dat mogen wij best vinden denk ik, als de ambities van de raadsleden, van de burgemeesters en wethouders en de ambities van de inwoners op één lijn liggen. Dat denken wij als GroenLinks. Dus dat betekent voor ons ook een korte pauze inlassen. Ja, u mag mij interrumperen, meneer, uh, meneer Blauw. Het mag. Ook achter een Maar dat betekent voor ons een korte pauze inlassen en terug naar de bespreektafel. Geen interruptie. Dit keer niet. Dus, welke richting wij als gemeenteraad ook kiezen en hoe hoog onze ambities ook zijn, alleen kunnen wij die ambities nooit realiseren. En GroenLinks vindt daarom ook dat je allereerst, allereerst alle partijen aan boord moet zien te krijgen. ...moet zien te krijgen. En we hebben het over de provincie gehad. Meneer Bawits, mevrouw Keuransson wenst een interruptie. Uiteraard. Meneer Bawits, u begint uw verhaal dat op een gegeven moment... ...het college is het uh, met de raad niet eens, de raad onderling is het niet eens... ...en de bewoners zijn het onderling niet eens. Met wie moet je dan gaan praten als al die mensen het ...in uw optiek niet eens zijn om het wel eens te worden? Dat schiet toch niet op? Nee, maar ik kom ook naar, mijn, naar, mijn, naar het slot van mijn betoog. Dan hoop ik dat ik u kan overtuigen. Ik hoop het. En als het niet zo is, dan is het niet zo. Dan heb ik mijn poging gewaagd. Dan heb ik uh, van mijn recht gebruik gemaakt hier in de gemeenteraad. Om het toch de goede richting op te krijgen. En dat is maar dan had je beter met, met je slot is. kunnen beginnen. <lacht> Meneer baarwits. ik begrijp dat u aan het slot van uw betoog. Uh, begint. Ja, aan het eind het toch zou het best fijn zijn soms als je gewoon je verhaal kan afmaken. Ja. Hoor. Um, goed. Ik ben een klein beetje van mijn apropos. Maar ik kijk even waar ik ongeveer gebleven ben. Dus gunt u mij een kleine seconde tijd. Goed. Um, GroenLinks vindt dat je dus eerst alle partijen aan boord moet zien te krijgen. En ik vind dat de wethouder al heel goed begonnen is hoor. Ik bedoel, uh, laten we wel zijn. De wethouder is al heel goed begonnen met het uh, bij elkaar krijgen. Of in uh, het aan boord krijgen van de provincie, gemeente Amsterdam. En nu zeggen wij ook dan de inwoners in en rondom de Middenboulevard. Ook al in dit. Uh, ...in dit stadium. En waarom? Want het, het kan mij als inwoner... Uh, ...stel dat ik inwoner zou zijn van de Biele Boulevard... ...best wel vreemd overkomen... ...als ik hoor dat er al gepraat wordt met de provincie... ...als er praat wordt met de gemeente Amsterdam... ...maar er wordt niet gepraat met mij. En dat zou, ik kan me voorstellen dat sommige inwoners dan hebben, zoiets hebben van... ...ja, jongens, luister, ik heb hier een groot belang... ...en dan kunnen we nooit oordelen of dat een financieel belang is... ...of wat voor belang dan ook. Iedereen heeft daar een belang en het belang moet wel gehoord worden. En dat ligt niet alleen bij provincie Amsterdam... En dus ook bij de inwoners. En dan kom ik nu bij de slot van mijn betoog. Wij hebben, en het is een, rare, een rare, rare sprong naar de, naar de, naar de realiteit van, van, van Nederland. Wij hebben een tijd geleden een discussie gehad in Nederland over de pensioenleeftijd. Daar kwamen we eerst niet uit. We zijn we teruggegaan naar die onderhandelingstafel. Uiteindelijk zijn werkgevers en werknemers daar uitgekomen. En ze moesten wel, want het was zo'n enorm groot project. En dat, dat gaf zoveel emoties bij mensen... dat ze wel terug moesten gaan. Keer op keer op keer. Iedereen heeft het proces kunnen volgen. En ze zijn eruit gekomen. Ze hebben een leeftijd bereikt. En wat ik nu wil zeggen... is dat als wij als gemeenteraad... nu hier al verdeeld ingaan... wij als gemeenteraad hier... dan gaat het ook niets worden. Ik denk dat wij eerst moeten praten en praten... totdat wij hier unaniem... met z'n allen... eensgezind... achter dat project kunnen gaan staan. Voordat... Wij dat doen of niet doen, dan zal het nooit wat worden. En dat is de vrees die GroenLinks heeft. En dan heeft meneer Stammers van de PvdA gevraagd van... ja, wat zou u dan doen? Ja, dan zou ik, dat zeg ik u dan nu. Ik heb geen idee hoe het u stemt, meneer Stammers, maar ik zou dan nee zeggen. Ik zou zeggen, eerst praten. Dank u wel. Dank u wel, meneer Babits. Meneer Paap. Dank u, meneer de voorzitter. Nou, ik denk dat de mensen... Op de Middenboulevard best een uh, mooie omgeving willen. Dat tezijde. Meneer de Voorzitter, ik wil graag een weloverwogen besluit nemen. En ik vind het een stuk onduidelijk, er zitten omissies in. Uh, ja, we hebben het over deelgebiedjes. Wat krijgen we er straks allemaal voor terug? Dat is mijn vraag eigenlijk een beetje. Welke invloed kunnen we als raad straks als we dit uh, besluit aannemen? Uh, wel, ja, welke invloed hebben we straks nog uh, op of over uh, momenteel zal ik tot nu toe nog steeds tegenstemmen omdat ik het heel onduidelijk vind wat ik net al zei ik wil een overwogen stem uitbrengen dat ik akkoord ga gaan maar momenteel tot nu toe misschien straks als de wethouder misschien nog in zijn tweede termijn nog iets zichter denkt, ik hey, dan kan, het, kan ik altijd nog omdraaien maar tot nu toe vind ik het verschrikkelijk onduidelijk er zitten veel omissies in, u gaf het zelf al aan, withouden, dat bepaalde dingen toch vergeten zijn. En ik ben bang dat er meer vergeten is. En daarom kan ik momenteel nu nog niet ja zeggen tegen dit stuk. Dank u wel. Dank u wel, meneer Paap. Meneer Demmers. Ja, dank u wel, voorzitter. Um, nou ja, alles afwegende van de laatste tien jaar in de discussies. Het blijft zo nu dat wij te weinig capaciteit en deskundigheid hebben om dit tot een goed einde te brengen. En dan heb ik het nog niet eens over de verdeeldheid. Dus ik blijf erbij om een provinciale coördinatieregeling aan te vragen. Om meer massa te krijgen in de capaciteit en de deskundigheid. En het erbij halen van partijen die iets voor elkaar kunnen krijgen. Ook in de sfeer van het garantieplan. En ja... Ik stel voor om dan die 110.000 euro aan de provincie te geven... en daarbij te zeggen dat ze die moeten besteden aan de firma Facton. En dan zijn wij er qua bevoegdheden een beetje vanaf. Want uh, het is toch een splijtswam. Wij hebben uh, 28 keer geprobeerd om hier een rijbewijs te halen. Dat is niet gelukt dan moeten wij op een bepaald moment proberen om ons te laten chaufferen door wat andere partijen. Nu hebben we alweer een paar ton uitgegeven aan een auto, nieuwe velgen, nieuwe verf, autoradio, nieuwe lampen erop. Maar het ding gaat niet rijden op deze manier. Meneer Bouwberg-Wilson had uh, weer uh, wederom goede vragen... Uh, die gingen wat in detail en komt er weer op neer dat hij zegt, en anderen ook trouwens... ...behoeften en slaagkansen zijn niet aangetoond. We zijn 110.000 euro kwijt en daar staan we weer. Dus bij deze, ik ga verder mijn motie aan het eind van deze beraadslaging ook niet meer toelichten. Uh, ik denk dat het punt uh, duidelijk is. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Temmers. Ja, ik denk toch... Dat, en dat kan nu, maar dat kan ook aan het eind van de tweede termijn, wel verstandig is dat u minstens even voorleest wat u verzoekt, want er zijn luisteraars die toch daar denk ik ook kennis van willen nemen de motie is weliswaar uitgedeeld maar dat mag nu, maar dat mag ook later wat wilt u meneer Demmers? Oh. Ik, ik, ik hoor zelfs dat hij niet is uitgedeeld dan gaan we dat later doen en dan wordt hij gekopieerd uh, en dan komen we daar nog op terug. En dan ga ik verder. Meneer Baber, Voorzitter, punt van orde. Meneer Kramer. Wat betreffende de motie. Uh, wij hebben hem allemaal al per mail uh, gekregen. En ik heb hem zelf ook gelezen. Alleen ik vroeg mij af of dit, uh, deze motie zeg maar, op dit moment behandeld moet worden. Zeg maar bij, uh, ik snap dat er een relevantie is met dit agendapunt. Alleen... De vraag is niet zozeer over de ontwikkelstrategie, maar meer over de zin of de gemeenteraad zelf nog wel capabel is om dit project de regie in te voeren. Dus ik denk dat dat los moet staan van deze discussie vanavond en dat het misschien naar achter geplaatst kan worden. Ik heb net volgens mij besloten dat hij gekopieerd wordt en dat we aan het eind de motie gaan behandelen. Hij komt sowieso na alle stemmingen. Want dat doen we altijd met een motie. In ieder geval een aparte behandeling. Hij is gekoppeld aan dit agendapunt. En... Uh, de behandeling is altijd zo dat als er een amendement wordt ingediend... ...kijken we wat is het meest verstrekkende. Dat gaat voor de stemming van de hoofdpunten. Vervolgens is de stemming van de hoofdpunten en daarna de motie. Dus feitelijk komt dat op hetzelfde neer, meneer Kramer. Um, wie gaf ik net het woord? Meneer Barbara Wilson, volgens mij. Ja, dank u voorzitter. Ik ben nog een antwoord schuldig aan het CDA. Die vroegen naar het standpunt ten aanzien van de groene route, zoals dat is uh, genoemd. Ik loop dat maar even door na de toelichting van de wethouder. Bij mij ligt bovenop Venema Plein dorpzijde, winkels. Nou, daar hebben we wel wat vragen bij, voor wat betreft dezelfde zaken in de, de erfpacht betreffende, als die we ook al bij de Venema Plein hebben gezet. Maar we begrijpen de en volgen als dat goed is, wordt opgelost, de, de lijn. Voor wat betreft Venema Plein zeezijde. Het mogen duidelijk zijn dat wij daar wat problemen mee hebben. Wij hebben ook een amendement voorbereid. Ik laat even aan de voorzitter over wanneer dat wordt voorgelezen. Maar in ieder geval, het is al bij u uitgedeeld. Bij, bij interruptie, waarom heeft u met het ene een, een, geen probleem en met het andere wel? Het, het is Dank bijna dezelfde strekking. Vraag is helder meneer Kunt u dat kort toelichten, meneer Nou, De heer Bluis heeft niet goed geluisterd. Ik heb namelijk juist gezegd dat we dezelfde problemen ten aanzien van de erfpacht wat betreft de winkels, ook hebben, zoals we die hebben toegelicht met de garage. Het zou inderdaad wat vreemd zijn als dat anders was. Wat betreft de vervelende van C-zijde. Daar staat de erfpacht rechtloopt af: parkeergarage komt in eigendom gemeente. Ja, als de gemeente, maar het conforme vergoeding betaalt. En, en ja, ja, ja, precies. Ja, nou, oké, okay, dat zal inderdaad wel waarschijnlijk het geval zijn. Maar daar, laten we maar zo zeggen dat daar de meningen over verschillen, voorzitter. Um, Pallasplein. Um, daarvan staat aangegeven Pallas en omgeving samen ontwikkelen in de vorm van een PPS-constructie. Ja, daar is weer toch uh, wil je instemmen met deze ontwikkelstrategie? dan moet je ook denk ik wel weten waar je je in begeeft. En dat weten we dus nu niet. En dan heb ik ook hetgeen wat ik aan het begin heb gezegd... Eh, dan heb ik ook sympathie voor de insteek van de heer Paap. Eh, ten aanzien van de burgemeester Engelbertstraat... ja, dat is helder dat dat een uh, actieve ontwikkeling zal zijn. Eh, we hebben wel wat opmerkingen ten aanzien van de status van die weg... maar dat heeft niet zozeer met ontwikkelstrategie te maken. Dus wat betreft het Zavosje is aangegeven... parkeerplein en omgeving in toaliteit herontwikkelen... Faciliteren, ja, daar stemmen, daar stemmen wij mee in. Badhuisplein, actief ontwikkelen van het Badhuisplein Noordzijde op grond van de reeds verworven posities van de gemeente, daar stemmen wij in. Faciliteren, wat betreft aan de bovenkant, is opgemerkt. Voorzitter, het is wel essentieel om te weten of daar dan. Kijk, de heer Bouwens, daar stemmen wij mee in. Maar dat betekent ook dat als, zeg maar, panden niet minderlijk verworven kunnen worden, dat er dan, zeg maar, ont. Eigen moet worden. Stemt u daar dan ook mee in? Nou, dit is natuurlijk al veel eerder aan de orde geweest. En, ja, toen dus. dat, en toen het ook veel eerder aan de orde was, hebben we daarmee ingestemd op die plek. Oh. Oh. Meneer Bouwder-Wilson, gaat u verder? Uh, dan heb ik het Watertorenplein. Daar staat Toren en Plein samen ontwikkelen in de vorm van een PPS-constructie. Dat lijkt ons niet verstandig, voorzitter. Ik denk dat je de Watertoren moet laten ontwikkelen door degene die over het eigendom van de Watertoren hebben. En dat de gemeente datgene moet ontwikkelen wat in het eigendom bij de gemeente is. Overigens stemmen wij wel met de ontwikkeling in van beide. Uh, wat betreft Middenboulevard, dat, dat is het uh, openbare gebied. Ja, helder dat de gemeente daar actief moet ontwikkelen. Ik heb daar ook al in de eerste termijn iets over gezegd. Maar nu wat betreft de, de projectorganisatie, daar heeft de heer Demmers het een en ander over gezegd. En wat hij zei is, zoek aansluiting bij de provincie op dat punt. Ja, dat is een mogelijkheid. Ik heb alleen begrepen dat de wethouder ook een heel interessante lijn heeft... Uh, om met een projectorganisatie buiten ons huis uh, samen te werken. En ik uh, laat het hem, hem, aan hem over of hij daar wellicht nog iets naders over wil vertellen. Um, maar wat wel zo is, um, dat is dat je uh, heel te degen bewust moet zijn van op welk moment je die uh, projectorganisatie gaat optuigen. We hebben daar ook in de commissie reeds het een en ander over gezegd. Ik zal dat niet in extenso herhalen, maar in ieder geval de essentie is... Um, maak die flexibel, die organisatie, zodat die kan worden afgestemd op de workload die er is. Maak die uh, afroepbaar op het moment dat je die nodig hebt. Stel hem wel in, en ga niet pas beginnen als er iemand op de stoep staat... maar stel hem in zodanig dat hij op het moment dat je... Dat de reden is om hem af te roepen, die, die mensen, dat ze dan beschikbaar zijn. Maak ze flexibel, dus inzetbaar, en heb ze klaar. Maar ga niks doen voordat er inderdaad feitelijke ontwikkelingen aan de orde zijn. Um, wat betreft uh, het amendement, voorzitter, wat uh, zal ik ten aanzien daarvan doen? Wat mij betreft um, stel ik um, aan de orde nadat de schorsing. ...en de besloten gedeelte is geweest. En dan draagt u hem voor... ...en kunnen we daar nog even kort een rondje over maken. En gelijk gaat dat ook met de motie. Oké, okay, dank u voor Dan tot slot in deze tweede termijn... ...meneer Bluis. Ja, het kan kort zijn. Uh, wij, wij kunnen instemmen met, uh, met uh, de notitie... ...nadat die dus nu uh, aangepast is... Uh, ja. Het heeft allemaal wat langer allemaal geduurd, omdat het in feite, daar ging het steeds de discussie om bij ons. Op zich hadden wij al eerder gezegd dat we al in grote lijnen met de voorkeursrichting het groen gemarkeerde kunnen, kunnen volgen. En wij hebben ook steeds erbij gezegd dat het voor ons niet een must is. Want voor ons is en blijft nog steeds heel belangrijk de marktpartijen die we nodig hebben om het te ontwikkelen. Dus dan kunnen wij wel gaan discussiëren... moet één nou wel of niet inblijven? Dus ik zeg, voor mij mag één zelfs weg... want we stellen gewoon een notitie vast... en in de notitie staat dat de voorkeur is voor groen gemarkeerd. Maar als er morgen een goede ontwikkelaar komt... en met een goed plan... en die komt eruit en die kiest voor een andere oplossing... is het mij om het even. Dus, dus voor ons is van belang... Dat er goed met marktpartijen wordt omgegaan. En het voorbeeld wat er dus vanavond gebeurde. en dat eigenlijk voor mij op maandagochtend is begonnen. toen ik werd gebeld door iemand van het Palace Hotel. En als je dan ziet waar dat allemaal toe leidt. ja, dan denk ik: van jongens, laten we daar nou goed op leggen. onze procesgang. hoe pakken we het aan? hoe staan we erin? wat willen we bereiken? En dan kunnen er denk ik toch nog mooie dingen gebeuren. Um, dus wat dat betreft uh, is dat akkoord. Wij willen dus nog even in beslotenheid over die grondexploitatie nog, toch nog iets weten. Zodat ook mijn collega's precies weten waar het over gaat. Zodat duidelijk is waar, waar wij voor staan. En punt 7, nou dat wordt dus aangepast. Want dat, dat wordt dus de, de reserve stedelijke vernieuwing. En dat wij meer inzicht krijgen, dat heeft de wet daar toegezegd. Dat de verkopen boven de 500.000 euro eerst weer terug naar de raad gaan, dat is ook ingebracht door ons. Dus wij zijn best wel redelijk tevreden. Ik dank u. Dank u wel, meneer Bluis. Ik kijk nog even rond. Volgens mij heb ik iedereen gehad. Portefeuille had er nog behoefte aan een tweede termijn? Ja, graag voor je. Meneer Nathans, u heeft het woord. Een paar, paar opmerkingen. En uh, ja, de heer Bawits die heeft een heel betoog gehouden. En uh, hij wil graag praten. Ja, meneer Bawits, of voorzitter, uh, de heer Bawits uh, weet waarschijnlijk niet dat er al twintig jaar gepraat is over dit hele project. En uh, natuurlijk is het zo dat uh, zijn suggestie uh, om uh, te communiceren met de bevolking. Uh, dat wij dat in ieder geval uh, zullen overnemen wat betreft uh, de belanghebbenden die in de omgeving van de Middenboulevard uh, wonen. En uh, die uh, toch ook wel een heel groot belang hebben bij de ontwikkeling daarvan. De heer Paap die, uh, is wat sceptisch, die vindt het nog een beetje uh, uh, ja, verwarrend. Maar ik kan hem uh, vertellen dat, uh, en ik hoop hem te overtuigen, dat de Raad een grote invloed zal hebben in de ontwikkeling... Van het hele gebied. Uh, morgenavond dan uh, wordt uh, het uh, beeldkwaliteitsteam dat wordt, uh, aan u gepresenteerd. En uh, u kunt uh, vragen stellen. En dan zal u blijken dat uh, u als raad de kader zal aangeven waarbinnen het beeldkwaliteitsteam zal opereren. Uh, u hebt daar dan uh, een hele grote invloed op wat er verder gebeurt. En ik zou zeggen, uh, blijf wakker en hou een vinger aan de pols. Want uh, er gaat uh, waarschijnlijk straks veel gebeuren. En u hebt daar een grote invloed op. En uh, wij zullen als college ook zorgen dat de gemeenteraad heel nauw betrokken zal zijn bij alle ontwikkelingen. Ook wat betreft, en dat is uh, toch wel uh, heel belangrijk. En dat is wat de heer uh, Bouwberg-Wilson uh, ook... Uh, propageert. Eh, ...zorg dat je een projectorganisatie krijgt die flexibel is. Nou, dat is nou precies wat wij willen, waar we vanuit willen gaan... ...dat wij een projectorganisatie, dat op het moment dat het nodig is... ...dat ze in actie kunnen komen. En dat is, sluit dan precies aan bij datgene wat de heer Bluis zegt. Is er een marktpartij die interessant is voor de gemeente... ...dan kan meteen de projectorganisatie die kan... Eh, in, in, in werking treden, die kan optreden en die kan uh, de beste condities voor de gemeente Zandvoort eruit halen, zodat meneer Paap uh, u uh, later kan zeggen: Kijk, daar heeft opa aan meegewerkt en dat zou toch hartstikke leuk zijn. interruptie, uh. meneer de voorzitter. Heel kort, meneer Paap. Ja, ja heel kort even op de beantwoording uh, van de wethouder. Ja, ik vind het toch een beetje jammer dat de wethouder het over morgen heeft. Ik moet nu een besluit nemen, niet morgen. Maar ik, ik, ja, ik vind het heel... Dank u wel, meneer Paap. Dat u lid zo open... van de coalitie of niet? Kom, dan moet wat, u toch wat aan doen. U wilt een interruptie plegen, meneer Bluis? Als je lid van de coalitie bent, heb je ook je verantwoordelijkheid te nemen. En als je dan je wethouder, en het is wel wethouder 1 van de coalitie, dat zegt... En als wethouder 1 zelfs naar wethouder 2 en 3 wil luisteren als het gaat om kredieten... Ik denk dat het een heel goed voorstel is. Ja, u moet wel een, een wel overwogen besluit kunnen nemen. Heren... Mag ik u in overweging geven om uw coalitieoverleg buiten deze raadsvergadering te houden? En als u daar cursus in wilt, moet u iemand anders bellen. Dames en heren, de tweede termijn is daarmee geweest. Mag ik uw aandacht wel houden? Dat brengt mij tot het schorsen van deze vergadering, zodat de publieke tribune zich onder begeleiding van de bode even kan verplaatsen, wat mij betreft, naar de kantine en daar iets kan drinken. En u wordt weer geroepen zodra die schorsing in de geslotenheid is beëindigd. Mijn excuus is dat dat zo gaat, maar het gaat soms. Ik schors. Ja, je gaat weer, hè? Ja, maar nu uh, zal het een wat langere schorsing zijn. Nou, ik hoop het niet. Want eigenlijk vind ik dat de, de voorzitter uh, die... Uh... Die, die geheime bespreking aan het eind van de vergadering had Eigenlijk doen. wel. En dan hoef je ook geen mensen naar de ja, kantine die kan, te sturen. Iedereen kan blijven zitten. En zodra het uh, vergadering klaar is. We gaan een besloten gedeelte. Kan iedereen naar huis. En, ja. hadden wij ook, uh, en de luisteraars naar bed. Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. nou, nou is het afwachten. Um, Wethouder we, heeft we wel wat toezeggingen gedaan, denk ik, Don. Ja, hij heeft uh, flink wat toezeggingen gedaan. Zeker over het financiële ja. deel. Ja. Uh, en de afwikkeling daarvan. Uh, ja, er is uh, overeenkomst omdat een aantal vragen ingewilligd is ja. over het hele stuk, over de hele notitie. Dus die gaat er, uh, als er geen gekke dingen over die grondexploitatie uh, naar ja, voren gaan uh, komen. Dat weten we natuurlijk niet. Dat weten we niet. Maar als die niet komen, dan uh, is het stuk door. Wat mij opvalt, Joop, is de toon uh, waarop het een en ander... Ik heb zo het gevoel dat er ineens een gevoel van urgentie is. Nou, dat is ze willen lussel. starten. Ja, maar weet je wat het ook is? Uh, anders missen ze bepaalde subsidies natuurlijk. Ook natuurlijk. Die 5 miljoen. Van de provincie ja, ja. en van de, van de Europese ja. gemeenschap en ja, van ja. het Rijk. Dat, als je niet gaat beginnen, op een gegeven moment houdt het op. Dan ja. wachten ze niet meer. Dan gaan ze, wat, ik weet niet meer wie dat zei. En dan gaat het naar Purmeren toe. Ja. ja nou, als die een goed plan ja. hebben. Ja. ja, dat is zo. Ja, dus die, maar ook de wil toch wel van, nou, nou gaan we toch wel eens een keer beginnen. Nou, en ik, hebben... ik denk dat zelfs uh, Bouwer Wilson uh, ja. een, toch een ja. redelijke voorstander is geworden, terwijl hij Jawel. altijd heel sceptisch over was. Ja ja, ja, ja, ja, ik begrijp dat. Maar hij niet heeft niet... natuurlijk belangen daar, dat weten we. <laughs> en ik, ik, uh, ja, ik, ik, praat gewoon Fred Kroonsberg naar, oud PVDA-raadslid, die zei van, ja, maar u bent, u zit hier met twee petten op, en dat heeft hij uh, terug moeten trekken. Maar ik vind het ook. Oh. Ja, nou ja, ja, dat. Het zei zo, zo kijken wij er tegenaan. Ja. En uh, Bouwberg Wilson die zegt, nee, er zijn uitspraken over gedaan. Dat klopt. Dat dat uh, zo zou dat moeten zou mogen. kunnen. Ja, ja, dat nou, moet ja, het moet zo. We gaan afwachten hoe lang dit gaat duren. Nou, ja, we, gaan, we gaan het muziekprogramma... We zullen eens even kijken wat uh, Pascal, uh, uh, Pascal uh, voor muziek heeft. Pascal, jij bent DJ. Vlot. Laat maar horen. Dan weer aan. Goed luisteraars, als de burgemeester weer de vergadering gaat openen. En we hebben nog een paar dingen. Denk er hoor, want we zijn nog lang niet klaar vandaag. Want we hebben onder andere nog. En dat zijn ook echte pittige jongens. Het beleidsplan van de veiligheidsregio Kennermeland. De wijzigingen in de erfpachtvoorraden voor Park Zandvoort. En de werving van de gronden van de Kostflorenstraat voor de aanleg van de rotonde. Maak uw borst maar nat. Graag van straks.